Niet ter dood gebracht. De gouverneur van Texas besloot het doodvonnis te zetten in levenslang. Vooral op verzoek van Dien's vader. Whitaker was ter dood veroordeeld voor de moord op zijn moeder en broer. Zijn vader overleefde de aanslag en die vergaf het zijn zoon. Hij zei dat hij opnieuw slachtoffer zou worden als de staat zijn zoon zou executeren. De gouverneur van Texas heeft de straf daarom omgezet in levenslang. Het weer, hier en daar nog wolkenvelden, verder veel zon... een stevige oostenwind en een graad of drie. In het weekend is het vrij zonnig en met een koude wind. Morgen is het een graad of vier, zondag. En de dagen daarna is overdag, uh, ligt de temperatuur overdag net boven het vriespunt. Dit was het NOS-journal. De Benelux tunnel in de A4 Rotterdam-Den Haag is in beide richtingen dicht vanwege een technische storing. Je kan omrijden via de zuidkant van Rotterdam over de Van Brinoordbrug. Op de A27 vanuit Breda naar Gorkum bij Avelingen, 9 kilometer na een ongeluk. De rechterrijstrook is daar dicht en de vertraging zo'n 30 minuten. Tot zover de verkeersinvol.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 Project met Eye in the Sky. We gaan snel weer naar onze presentatoren, want we hebben ook iemand aan de telefoon. Dus goed is. Wat een prachtige dag voor de Nederlandse sport. Kjeldnuis pakt het Olympisch goud op de 1000 meter in 10795. De pupil van Jack Ori, die zo succesvol is tijdens deze Olympische Spelen, heeft het weer voor elkaar. Fantastisch. Dit programma trouwens is mede mogelijk gemaakt dankzij de CISO Sushi Lounge onder het Palace Hotel in Zandvoort. En daar zijn we zeer dankbaar voor. Aan de telefoon, nu op een heel speciale manier. Want Ron houdt zijn telefoon tegen onze microfoon. Want we kunnen niet uitbellen, we kunnen niet inbellen. Gerard de Graaf, heb je genoten van Kjeld Nuis? Hennie, ik heb genoten van Kjeld Nuis. Ik, heb, uh, ik, uh, ik wist dat het uh, enorm spannend zou worden. Die jonge Lorenz die Noor, die heeft natuurlijk vleugels gekregen nadat nou, hij de 500 meter had gewonnen ja. op 100 honderdste seconde trouwens hè? en hij was zelf wel zo eerlijk om toe te geven dat hij nu met 400ste seconde verloren dat zit er natuurlijk allemaal in in het uh, het sprintwezen uh, het was ja het was tot, tot op de laatste tien centimeter was het natuurlijk gewoon spannend. En uh, Kjeld Naars heeft uh, wel, uh, nu wel afgerekend met als zijn demonen. Hè. Hij heeft natuurlijk uh, twee keer Olympische Spelen gemist... omdat hij zich uh, volgens mij mentaal uh, helemaal in de, in de prak had, uh, had gelopen en gereden. En, uh, en zichzelf over de kop schaast. En nu uh, heeft hij zich gewoon een keertje uh, op, een, op een goede manier uh, voorbereid. Hij is natuurlijk wat ouder geworden, verstandiger, kind erbij getrouwd... En uh, we zijn helemaal in balans, dus uh, het was fantastisch. Helemaal goed. Jij bent ook helemaal in balans, hè, als Nestor van de walking Footballers. <laughs> nou, ik zou je vertellen, ik heb vandaag uh, een heerlijk potje gespeeld. Uh, drie uh, goals en twee assists. Nou, oké, maar uh, de, de, de betere partij wonnen. daar zat ik niet bij dus, Wat uh, wel grappig was voordat jullie het veld opgingen, is dat iedereen het had over Suzanne Schulting gisteren. En ja. de spanning ook bij de walking Footballers voor de rit van Kjeld Nuis was duidelijk aanwezig. Ja, weet je, wij zijn, wij zijn eigenlijk allemaal Sport uh, all sportfans en freaks en fanaten. En uh, of het nou schaatsen is uh, op de lange baan, short trekken uh, of cricket bijvoorbeeld. Uh, we zijn daar. Uh, ik dacht, ik maak even een bruggetje voor je. Ja, dat uh, maar. Uh, <laughs> ja, we zitten er overal bij, zeg maar. Op de eerste gang als het kan. Oké, okay. hoe gaan jullie het volgende week doen als de gevoelstemperatuur overdag op min 15 ligt? Ga je gewoon ballen? Uh, dan gaan we in, inderdaad uh, gewoon lekker voetballen. <laughs> nee, sommige mensen hebben voorgesteld dat we binnen de schaatsen onder hem gaan schaatsen. Maar uh, ik denk dat het uh, toch gewoon uh, voetballen wordt. Schaatsen is voor ons zo gevaarlijk. Als je dan valt, dan, uh, dan uh, heb je allemaal uh, scherpe ijzers om je heen. Ah. Dat, moet je, dat moeten we allemaal niet hebben natuurlijk. Nee. De mensen die dus het gaan. Wordt gewoon, het wordt gewoon lekker voetballen. De mensen en uh, de achtergrond. Die gaan... De mensen die gaan skiën, die, die hebben het moeilijk. Hè? Want daar gaat het zo'n beetje 30 graden vriezen, heb ik begrepen. Dan kan je niet skiën, Nee, Nee, nee, nee. Uh, uh, jammer. Nou ben ik geen, nou geen skiër. hoor. Als al zal de zwaarte, kant mij enorm helpen met skiën. <gleden> maar ik heb een, helaas een ingebouwd gebrek aan techniek. Ik heb het nooit als kind geleerd. Dus dat, uh, ik zou een gevaar zijn voor wie dan ook op welke piste met mij uh, in contact zou komen. Dus dat, wat, is dan, wat is dan jouw maar, lijn met het cricket? Beter van niet. Nou, ik zal je vertellen. Mijn, mijn, uh, mijn, uh, onze, onze aangenomen zoon Shane Snater die uh, uit Zimbabwe via Australië bij ons... Uh, bij rood- en wittrechts is gekomen. Uh, uh, die dus aan een, aan een wereldwijd avontuur is begonnen. Die is nu met het uh, Nederlands team... Uh, onderweg van uh, Zuid-Afrika... waar ze een paar weken getraind hebben. Naar Zimbabwe... waar uh, op uh, 4 maart, uh, dus uh, volgende week zondag... het... Uh, het, het uh, kwalificatietoernooi... voor de World Cup begint. De, World Cup, de, de ICC heeft in haar wijsheid besloten... dat uh, er maar tien, uh, tien landen... mee mogen doen aan het... Uh, aan het wereldkampioenschap. Uh, daarvan hebben zij... acht landen uh, automatisch geplaatst. En er dus is nu nog een groep... van uh, tien landen die zich, uh, die zich... in een toernooi... Uh, suf gaan vechten om de overgebleven... twee plaatsen. Ja, daar dat... zit Nederland bij... maar daar zit bijvoorbeeld ook de West Indies bij... Ja. En uh, Ierland, Afghanistan en Zimbabwe zelf. Dus er zitten een paar oude, oude testlanden bij die zich uh, in, de, in de World Cup uh, moeten gaan vechten. Die uh, moeten maar kijken dat ze langs Nederland kunnen komen. Ja, denk je echt dat Nederland een kans heeft? Uh... Ja, Nederland heeft altijd een kans. Ze hebben de laatste jaren een, een zodanig slag gemaakt... ook met de nieuwe bondscoach Michael Campbell... een, een oude Australische international... die uh, het, het, aan het roer staat nu... Uh, dat, dat, dat, ze, dat ze goede resultaten boeken tegen grote landen... en kunnen boeken tegen grote landen. Het is, het is een zwaar toernooi, hoor. Ze spelen uh, op zondag 4 maart, beginnen ze tegen Ierland. Dat is altijd al een... Uh, een, een, een moeilijke tegenstander voor ons, maar die, daar kunnen we van winnen. Daarna spelen we tegen de Verenigde Arabische Emiraten, tegen Papua New Guinea en als laatste maandag 12 maart tegen de West-Indies. Okay. Uh, Ik dan, hoop volgende uh, week van jou de tussenstand te horen. Dat zijn jongens die uh, hun, niet hun sterkste spelers hebben, naar dit toernooi hebben gestuurd, omdat... De, straks in India weer die verschrikkelijk grote ja. uh, Indian Premier League uh, die 2020 20, uh, competitie begint waar, waar, waar tonnen betaald worden aan topspelers en uh, een aantal van de west indiërs uh, die spelen liever daar dan uh, een, een kwalificatietoernooitje voor met hun met met nationale team ja. wij bellen jou volgende week om te horen hoe het gaat met het Nederlands cricket team ik hoop dat het zo lukt hartstikke goed Andy, dankjewel dankjewel okay, Yeah. <laughs>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 We hier in de studio maar zitten, genieten wij ook. U thuis ook. We gaan weer terug naar onze presentator. Ja, Cheryl, super keuze man. Dank je wel, man. erg fijn. Ja, ja hoor, daar zijn wij wel blij mee, hè, mannen. Op deze bijzondere sportdag voor de Nederlandse sport. Wat een geweldige dag hebben nee, we. Nee, wist je al dat er weer nu een tweede Russische atleet is betrapt ja. op doping bij de Spelen? Dat is toch ook wat, hè? Ja, het is... gaat gewoon door. Dus, dus Ze mogen dat meedoen, zogenaamd omdat ze schoon zijn. Ja. En er zijn er dus dat twee alweer. Ja, nu is het een, een, een uh, bobsleme vrouw. Die uh, overigens eindigde zij als twaalfde. Dus daar is verder uh, uh, hebben, niks aan de hand in, die, in zoverre. Die andere Russische atleet, dat was dan een curling meneer. En die werd derde. Wat moet je nou in curling met doping? Ja, dat denken wij. hè Maar goed, ja, dat, ik weet het niet. Maar, maar tegelijkertijd schijnt dat vegen toch wel behoorlijk intensief te zijn. Ja, ja, Henny we doen er altijd lacherig over. Maar ja, God als je dat toch ziet, dan is het inmiddels best wel een... ...precisie, uh, sport en, en ja, ik, ik, ik, ik vind het wel, uh, ben wel, u wel ook leuk aan, hoor. Ben je nu ook een aanhanger van de Curling Chris? Nee, dat, dat dan weer niet. <laughs> maar dat komt eigenlijk meer door meneer Bauer dan door de, <laughs> ja. wat ze daar doen. Want daar kan ik niet zo goed tegen. Hey, We hebben dus uh, ellende vandaag in die mooi, op die mooie dag... Ze kunnen ons niet bereiken of wij kunnen niet uitbellen. Dus we hebben geen Joop van Nes met Zandvoortse nee. Sport. Ik zal hem zo meteen nadoen. Ja, we precies. hebben geen Martijn Prinsen over het uh, voetbal in Haarlem. Maar dat weet jij ook wel een klein beetje, nou, denk een ik. Beetje, wat ik me trouwens afvraag is, uh, zondag speelt HFC uit in Tiel bij Tech. Ja. Dat is een grasveld. Ja, min 10. Yeah. Min 10. Ik, ben ik denk niet dat je kan voetballen met, uh, met, met, met zo'n keiharde ondergrond op gras. Nee, nou, we gaan het zien. De scheidsrechter zal het moeten keuren. En die, uh, ja, gaan, het, gaan ja, het de scheidsrechter uh, het doen? Ja, Kijk, KNVB, vroeger werd alles afgelast. He, ja, kwassen, maar dat doen ze niet meer, omdat nou, het ja. zoveel kunstgras is. En bovendien, het is, het is ook tweede divisie. Dan gaat het, he, dan ligt, denk ik, de, de lat weer een ietsje een hoger... hoger he, ja. dan bij al die amateurvelden uh, ja. verder... Nee, ik, ik vermoed dat de scheidsrechter zal moeten keuren... of het, uh, of het ja. te doen is of niet. En, en of het niet te gevaarlijk is ook. Hè. Dus maar goed, dat moeten we even afwachten. Wat, maar met wat, Thiel rijden dan? <laughs> wat gebeurt er? Nou, ik zou eerst wel eventjes gaan inbellen met Thiel. Hè. Lijkt je ook niet, voordat je vertrekt. Ja, maar als die, wanneer gaat die scheidsrechter? Uh, ik bedoel, dat is niet meer dan nou, een, uur dat is wel de een dat is, Nee, dat is een paar uur van tevoren. Ja, ja dat is bij HFC ook altijd. Hé, ah. hey, maar um, even, wat doet Zandvoort morgen? Ja, dat is een spannend gebeuren natuurlijk. ik weet niet wanneer ze uh, spelen. Die gasten zijn in bloedvorm. Yeah. Uh, ook het hoofddorpse Overbos heeft uh, Zandvoort niet kunnen stoppen... in de race van het kampioenschap binnen derde klasse B. De thuisploeg kon de zware nederlaag in Zandvoort. 8-1, niet wegpoetsen en verloor opnieuw met stevige cijfers. 2-6 voor Stop. Zandvoort. Allemacht. Mede omdat de rechtstreekse con concurrent Stormvogels... Uh, opnieuw een nederlaag moest trekken. Ja. thuis werd het 0-1 tegen SCW... waar ze overigens nog nooit van gewonnen hebben... Hm. heeft Sandwoord zijn voorsprong meer dan verdubbeld... en staat nu vijf punten voor op de nummer twee van de ranglijst. Zo. Ja, dat is mooi, joh. Dat dus het, leuk. Gaat, het ziet er ernaar uit dat het dit jaar echt gaat gebeuren. Ja. En die Sarnier, dat is natuurlijk een geweldige trainer... maar meer bovenal een, een teammaker. Ja, en nee, dat de, blijkt wel. In he. de sport, hè, je ziet het uh, uh, aan Jacques Ory. Je moet een teammaker zijn, wil je succes hebben. Anders kan je het vergeten. Je kan nog zo'n goede ploeg hebben. Maar als je er geen team van maakt, dan ga je op je, op je neus. Nou, dat uh, gaat de goede kant op. En voorlopig ja. nog even niet op hun lauweren rusten. Wat heb je nog voor andere Zandvoortsport? Nou, de, nee, wacht even. De komende twee weekenden is Zandvoort wegens het crocusvakantie vrij van competitieverplichtingen. En speelt pas op 10 maart weer. Dan komt VVC op Duintjesveld. En dat is wel een tegenstander van formaat. In het verleden konden we daar nooit van winnen. Maar VVC is dit jaar behoorlijk uh, weggezakt en ook hun trainer is al ontslagen. Dus uh, nou ja, goed. Uh, het zal allemaal wel goed komen met Zandvoort, ja. denk je niet? Ja, nee, zeker. Nou verder, de, de heren van de basketballers... Ja. en dat uh, is altijd Joop van Nessen onderdeel natuurlijk... Ja. die hebben het uh, in de Amsterdamse Apollo-hal uh, redelijk goed gedaan. Ze hadden een magere winst op het reserveteam van de Kilabies... Lions gingen uiteindelijk met 56, 68 winst naar Zandvoort. En dan komt het: Niels Krabben ja. maakte 25 van de 68 punten. Zo. dat is wel lekker, natuurlijk. Dat is he? mooi. Uh, de zaalhockey, van ZHC hebben de laatste competitieronde gespeeld van dit winterseizoen. In pool A van de eerste klasse, werd afgelopen zondag zowel gewonnen als verloren. Dat kan he, met de zaalcompetitie. Maar ja, ze hebben toch uiteindelijk een, een aardige competitie gehad. Mm -hmm. Dan weer even naar het basketbal. Want die Lions-dames. Ja, de dames. Nou, ja die nou, zijn jongen, Die stonden afgelopen maandag uh, uh, in, weer uh, in, in het veld, zeg maar. En die moesten naar de Maple Leafs uit Heemskerk. En hebben daar een monster scoren. Nou, dan geprobeerd. gaan we weer. Ja, we waren compleet en we hadden ons twee doelen gesteld. Een zo hoog mogelijke score, 100 plus. En het oefenen van de zonepres. <laughs> Een moeilijke verdediging, maar als je niet goed speelt, is de tegenbedrijf kansloos. Al dus coach Rick Popper. Oké. Okay. Nou ja, het werd geloof ik. Uh, uh, uh, ze zaten lang op het schema. Het werd 74-12, maar ik heb eigenlijk nooit begrepen of die 100 nou gehaald is, maar dat is verder niet zo belangrijk. Je hebt en, geen eenstand, hè? Uh, nee, niet van uh, via 74-12. Hmm. Maar uh, uh, de topscorers, dat zegt wel wat. Amber van Duin, 31 punten. Versies Mets 20, Wendy Bluis 18 en Piaganser 17 punten. In, in welke klasse spelen zij dan? Zijn er klassen in dat damesbasketbal eigenlijk? Of ja. wel, ja. Want, want ik bedoel, dit is zo'n ongelijke strijd. Ja, nee, ja maar niet hier... altijd, hè. Want over vier weken dan spelen ze tegen het Overveense KTC. En dat is best een goede ploeg. En de beide ploegen zijn aan elkaar gewaagd. Dus ja, ik, hoor, ik hoor toch eigenlijk regelmatig deze uitslagen... meer dan 50 punten verschil hè, ja. bij deze dames. Ja. Ja. Dus ja, ik, ik vraag me dan af... Van, is er, is er, eh, wordt er in Nederland zoveel... Gebasketbald, dat, je, dat er nog een klasse hoger is waar ze eigenlijk beter in zouden passen. Ja, dat weet ik Moeten precies. we dus aan Joop. We volgende week aan Joop. Ja. Nou, straks gaan we het nog even hebben over uh, de, de circuitrun. Hè? Want er zijn allerlei veranderingen. Daar kom ik straks uitgebreid op terug. Mm -hmm. Maar wat ik nog wel moet melden is namelijk op badmintongebied... dat uh, er weer een hele grote zand voor zijn successen zijn geweest. In Almere vond deze maand het Nederlands kampioenschap badminton plaats. De Zandvoortse Imke van der Aar behaalde zowel in de mix als in het dubbelspel de derde plaats. Imke van der Aar heeft zich gespecialiseerd in het dubbel en de mix... en liet net als verleden jaar haar single voor wat het was. Ze kwam uh, met haar partners goed door en dat zijn natuurlijk resultaten. Dat hou je niet voor mogelijk, want de kind is hartstikke jong. Imke is net 19 en uh, de spelers waar ze dan tegenuit uitkomt, die zijn 27, met veel meer ervaring... Maar ja, met dat trainen op Papendal, ze wordt alleen maar beter en beter en beter. En ook internationaal uh, staat ze haar vrouwtje. Hartstikke goede, uh, goede zaak. Haar Dank. moeder is ontzettend uh, uh, enthousiast over die, haar uh, prestaties, maar ook de prestaties van haar broer. En die komt binnenkort uitgebreid vertellen in deze studio hoe het met die twee kinderen van de gaat. En hoe ze dat als familie doen, waar alles in het teken van badminton staat. Leuk. Hartstikke ja. mooi. Cheryl, heb jij nog wat fijne muziek klaarstaan? Nou, ik heb jouw goede goed advies gevolgd in deze. Want we gaan een werkje draaien van een lady killer. Zo noem ik hem maar: Gino Vanelli. Oh, heerlijk. Want niet alleen een hele prettige stem, maar ook een, een man waar de dames helemaal voor vielen natuurlijk. Ja, zeker. Laat maar horen. Hier komt hij. Yeah. Ja. Ja, dankjewel, Charles. Dat is een hele fijne weer. Charles is in vorm hè, vandaag. <laughs> ja. Leuk hoor. Hey, heb, heb, weet je dat we dus inderdaad nu evenveel gouden medailles hebben als in Sochi? Acht stuks namelijk. Mooi, ja. Ik moet even corrigeren, want dan, ik had geroepen zeven. maar Het zijn er inderdaad acht. Uh -huh. En dat zijn er evenveel Sochi. En dan hebben we morgen toch nog een kans. Want dan rijden inderdaad Sven Kramer en uh, Koen Verwij. Um, en bij de dames bij de Mazdaard rijden Irene Schouten en Anouk van der Weide. Irene Schouten, alleen voor dit, vier weken geleden. naar de nagaan, gekomen, nee. Ja. Nou ja, dus we, we, we hebben een kans. Misschien kunnen we het record verbreken. Het is wel een kans. En dan kan je, hoor, die uh, Schouten. Ja, leuk. Een hoop ellendig. Leuk, Had leuk, het, leuk. thuis in de familiesfeer. Had je nog gehoord van uh, St. Just? Ja, wat? Ze hebben hem zien rijden vanmorgen, maar... Nee nee. Oh. Nee, nee, nee, die niet. Oh, je bedoelt de voetballer. De voetballer, Saint ja. Just. Ja, die komt niet meer in actie. Want die is namelijk geopereerd aan zijn schouder. Tegen Vitesse liep hij een schouderblessure op. Ja. Ja. En nu schoot zijn schouder iedere keer uit de kom. Wauw. Ja, heel vervelend natuurlijk. Dus uh, ze hebben toch besloten om hem nu te opereren. En uh, ja, die uh, komt niet meer in actie dit seizoen. Die moet Zo. herstellen. Ze zullen hem missen. Ik ga even voor um, André Jansen spelen. ja. Want ja, het zoals bekend, speel ik voor jou. telefonisch onbereikbaar... omdat Charles zijn rekening niet betaald hè? <lacht> ja, ja hoor, ik ben weer het kind van de rekening. <lacht> ja, dat klopt. Heel goed, <lacht> Let, Charles. Ja, figuurlijk. Nee, het het seizoen gaat weer beginnen. Ja. Namelijk dit weekend. Hè? Uh, uh, uh, morgen de omloop het, omloop het Nieuwsblad. En zondag Kuurne, Brussel-Kuurne. En als ik je nou vertel dat wij met Dylan van Baarle... Een geweldige kans hebben. Al drie maal kwam de kopman van Lotto Jumbo juichend over de finish. In Dubai en Portugal liet Groenewegen sprinters van naam achter zich. Kittel, Christophe, Cavendosh. Cavendish. Of ik in een rijtje topsprinters hoor, ik klop ze allemaal. Dat is het goede antwoord, lijkt me. Er komt een nieuwe lichting sprinters aan met Cavira. Met Eowen. En uh, daar hoort hij zeker tussen, zegt uh, Dylan. Ja, dat zat, dat... het zat er al een tijdje aan te komen. Ja, he. Ik heb het al vaker gehoord. Die... De achterste laatste rit gewonnen. En maar nu drie keer al in het voorseizoen. Joh. Dat Voor Lotto Jumbo fantastisch. Ja. Maar piekt hij niet iets te vroeg? Mm, nee, dat denk ik niet. Nee? Denk ik, nee, ik denk dat hij uh, het hele seizoen eigenlijk wel voor verrassingen kan zorgen. Dat is met die sprinters toch anders. Dat pieken dan met uh, de klasse mensen. Dus ja, dat kan, dat, dat weet de, ik de, niet. Ja, ik jij denk, de, denk de, dat dat wel meegaat. Okay. Ja? Heel goed, heb je nog meer wielrennen of niet? Nee, uh, dat, dat is het eigenlijk. Uh, niet. Je, jij zegt, ik, ik speel voor André Jansen. Nou, die kan echt uh, drie kwartier in tien minuten lullen. Ja, dus. maar dan gaat er dus twintig, twintig minuten over uh, <laughs> veldrijden dat hij niet leuk vindt. <laughs> En uh, schaatsen vond hij ook niet zo leuk. Nee, vond, he? Dus het is misschien een voorzienigheid van de PTT. Of hoe dat <laughs> <tegenwoordig>. PTT, Henny, <laughs> Henny is van de week 70 geworden, luister. Hallo, moet dat er even bij Ja, dat komen, moet er even man. bij. En vandaar dat hij het nog heeft over PTT. Ja, nou, ja maar hoe <laughs> ja, zit dat dan? Hij, hij had overigens 71 kunnen zijn. Hij is een jaar ziek geweest. <laughs> <laughs> Toen heeft hij het niet gevierd, bedoel je? Hé, <laughs> ja, nee. hey, wat is er met die Lozano aan de hand, joh? Want? Nou ja, die schorsing. Ja. Die, die, die hielen, die uh, willen ze geloof ik opknopen in Eindhoven. Die scheidsrechten. Ja, nou ja, maar ik, ik vond het ik, echt een overtreding. Ik heb het niet gezien, ik ja. weet het niet. Ik weet niet waar het over gaat. Hij, heeft, hij deelde een klap uit. Of hij deed een beweging alsof het een klap was. Nou, of, het was of Het was een, het was een klap. Dat, uh, maar hij raakte uh, hem niet toch, of wel? Dacht ik, ja, hij is hem wel geraakt. Hem wel. Geraakt. Dat is de reden dat hij dus drie weken, eigenlijk. er werd ook over vier gesproken. Oké. Okay. En er had er nog wel één staan. Die moet hij sowieso uh, uitzitten. Dus. Hmm. Maar goed. Uh, Roda heeft een katertje. Hè? Want die hebben dus geprobeerd om uh, uh, de video-arbiterbeslissing uh, ja. yeah. uh, weg... aan te vechten. Aan te vechten maar Lops. de Limburgers verloren. Waarmee hmm. dus een aardverschuiving uh, is uitgebleven. Dat is wel duidelijk natuurlijk. Ja, zeker. En dan, uh, ja, wat moet ik er verder van zeggen? Uh, PSV. Ik weet het niet. Ik ook niet. Ik denk dat ze het heel, heel, heel erg moeilijk krijgen in Rotterdam. Wat wel leuk is, is dat Memphis... En heb je die goal gezien? Van, nee. Nou, die was 35 meter, jongen. Die was zo mooi. Was ja. Echt super. Ja. Uh, maar hij heeft dus wel met uh, Lyon een ronde verder in de Europa League bereikt. Dus en, we en... nog even genieten in de derde ronde. En Bas Dost, die doet het ook goed, hè? Ja, die scoort me dan. hè? Als een dolle, hè? Ja. Die, die, die is topscorer daar in Portugal, geloof ik. Of in ieder geval bij zijn club. Want ja. het is ongekend wat hij allemaal doet. Dus ja. dat is hartstikke leuk. Dan heeft PSC Zwolle, of PEC Zwolle moet ik zeggen... de talentvolle Sepp van den Berg... langer aan zich weten te binden. Daarmee troefde de Eredivisionist... een aantal topclubs uit binnen en buitenland af. De pas 16-jarige verdediger... die al enkele competitieduels... en een bekerwedstrijd deel uitmaakte van de wedstrijdselectie van trainer John van Schip... heeft zich tot medio 2020... 20 verbonden aan de nummer 6 van de Eredivisie. Het wordt trouwens steeds gekker. Er is op dit moment een jongen van Bloemendaal. Die is bij Manchester United samen met Kees Nijvens En uh, die gaat daar een stage lopen. Die is al aangenomen bij AZ67. Maar hij kon, als er een betere aanbieding kwam, uh, kon hij weg. En Manchester United is natuurlijk altijd een betere aanbieding. Sorry voor AZ, betere aanbieding dan AZ... Maar het is toch te gek, jongens. Jongens van 16, 17, 18, 19 jaar. Ik hoorde van de week dat Ajax-jongetjes van vijf en zes... hadden yes. gescout bij, bij Bloemendaal. <laughs> dat zijn inderdaad uitblinkertjes, maar die ga je nee, toch niet halen, jongens. Nee, Kom op nou. Dus dat is een beetje... Ja, gekkigheid. Ja, ik wil nog ik even naar, terug naar Pyeongchang. Pyeongchang. Ja, want uh, je weet, hè, het is uh, Zuid-Korea. Nou, als je een Zuid-Koreaan verslaat, bijvoorbeeld bij het shorttrekken krijg je doodsbedreigingen, noem het maar op. Je kunt daar niet zoveel in dat land, want ze, ze, ze zijn erg protectionistisch, zeg maar. En wat deed Jan Blokhuizen nou? Ja, over ja, ja, over die de, honden. Ja, die, die ja. kwam op de persconferentie ongevraagd met een oproep. En hij zei, behandel honden beter in dit land. Nou ja, daar uh, uh, werd, er, uh, werd hij op het social media afgeslacht. Hij werd omschreven als racistisch, onnozel en onwetend van een andere, andere cultuur... En het IOC zou moeten straffen door hem zijn accreditatie in te nemen. En waarom, zei Blokhuizen, dit nou? Hij verwees naar de traditie dat sommige Zuid-Koreanen nog altijd hondenvlees eten. En vroeger was het vooral eten voor de armste bevolking. En vandaag de dag is het vooral een delicatesse voor de hogere kringen. Ja, dat is absoluut zo. Ja. Ja. Hey, heel even nog naar het schaatsen, want die, die Irene Wüst... Ja, hè? Ja, die neemt dus nu afscheid van de ja. Olympische Spelen. Ja. Uh, dat doet ze dan in het bijzijn van de ouders, dat is natuurlijk hartstikke leuk. Ja. Maar wat heeft die meid een geweldige carrière achter de rug, hè? Top, top, top, top. top. Die, uh, we, uh, die, die is waarschijnlijk uh, al een paar keer geriddeld, hè? Maar dat zal nu toch wel weer wat uh, ja, vorderen. dat moet, moet wel iets doen, natuurlijk, voor het meisje. <laughs> ja. Zo. Nee, hartstikke leuk. Ja, ja. Maar Ik ja, zo uh... hebben we een heleboel kanjes. Ja. En dat schijnt er dus toch mee te maken te hebben, dat zegt althans iedereen... dat wij zoveel uh, ploegen, verschillende ploegen hebben... waardoor die individuele schaatsers steeds beter worden. Nadeel is natuurlijk in de ploegachtervolging... waar andere landen, zoals Japan, uh, dag in dag uit met elkaar trainen... om op die achtervolging maar de sterkste te zijn. Daar doet Nederland niet aan mee, want dat is altijd moeilijk. De een zit daar, de ander zit weer in het buitenland... En... Dus met elkaar trainen is altijd heel moeilijk. Nee, zeker. En dat is ook zo. Ja, ik, ik dacht even... Ik hang toch een beetje die uh, Amerikaanse presentator aan die mevrouw. Die zei dat wij zo goed schaatsen... omdat wij hier allemaal grachten en kanalen hebben... en naar ons werk gaan op de schaats. Nou, volgende week zullen er dus uh, zekere mensen op de <lacht> schaats naar het werk gaan. Want met min 15 gaan die, uh, gaan die uh, slootjes echt al dicht, hoor. Nou, dat denk ik wel. Maar ik, ik heb wel begrepen dat het um, wel even duurt... ...eer, eer het echt hebt, de grote vlaktes... Uh, uh, ja, maar dan, zoals in Amsterdam, die kanalen liggen zo dicht, joh. Ik ben benieuwd. Wat een groot feest volgende week. Nee, nou ja, ik hou maar er niet van. 15 ik graden koud. overdag, gevoelstemperatuur, ik, uh, Het is niet mijn favoriete bezigheid, moet je eerlijk zeggen, zo ik, koud. <laughs> ik ben blij dat ik een weekje vakantie heb. Nou, zo is het. Waar ga je naartoe dan? Lekker naar de kleinkinderen in het gooi... Oh, nou. Ik heb er zes. En die zitten allemaal op verschillende plekken. In Zeist, in, in uh, Huizen en Jeetje. in uh, Hilversum. Heb je gespaard? Mm, nee, dat kan ik niet. Je moet toch cadeautjes uh, voor uh, die kinderen uh, uh, meenemen? Je ziet het gaan aan de telefoon. Die is er ook niet betaald. <laughs> <laughs> cadeautjes Kado heb ik altijd, Ron. Charles, gooi hem erin. Ja. Every time You love that money just came. Want het uur van de wolf was hier te zien, Royal Albus een hoop gedriet en ellende heeft de familie rond zijn figuur meegemaakt. Hebben wij gisteren kunnen aanschouwen, maar de muziek is uh, ja stijfelijk, zou ik bijna willen zeggen. En zo is het, Charles. Charles, ik geleid. krijg net een uh, sms'je ja uit Amerika, want daar hebben ze ook op de computer naar ZFM Zandvoort. Waar ligt dat ook, ook weer? Daar vroegen ze of ik de muzieklijst samenstel, omdat oh, ja, de muziek ja, ja. zo fantastisch is. Dat is Henny's vriendinnetje, American Girlfriend, Lisa. Oh, Lisa. Lisa. Oh, daar heb ik ook nog wel een nummertje oh, voor dan Ik krijg, schudden, oh, yes. Dan ja, ik ga ik het weer Ja, ik ga voor Lisa ga ik een Nummer rijst Daar uh -huh. komt eraan. All right. Maar goed, eerst uh, jullie de eerste. Ja, nee want Jos, Jos is aangeschoven ja. en uh, <laughs> dan is het altijd. U weet het, we hebben nog geen leuk tuintje, maar het is tijd voor de rubriek. Fret in je broek. Vret in je broek, ja, daar, daar gaan we weer. Ik heb uh, deze week nog niet zo verschrikkelijk veel kunnen, kunnen vinden. Men is zich uiteraard weer aan het voorbereiden op de zomer, vooral in Engeland, om weer de meest krankzinnige dingen te, te verzinnen. Iets wat ik wel tegenkwam... ik weet bij God niet wat het is, een fatsoenlijke beschrijving ervan kan ik ook niet vinden. En dat heet een Quidditch for Muggles. Oftewel een zwerkbal. Uiteraard. Weet je niet wat dat is? Een zwerkbal van, ha van Harry Potter. Dat ja. wordt nu dus echt ja. een sport in Engeland. Ja, Gaan ze als sport beoefenen? Daar dat doen ze een beetje na. Ja, precies. Dat, dan lopen ze in die kostuumpjes en, en ja, met ja. toverstokjes en bezems. <laughs> en, uh, ja, dat klopt. Echt waar? Ja. Dus het wordt echt een sport. Ja, nou, dat was voor dit. mij helemaal nieuw. Ja. Ik weet even, vorige week begon ik even aandacht te besteden aan het en het boeskaji. Maar toen werd ik weggedraaid, omdat het was geloof ik tijd, of het was een beter nummer. Want dat is weer een, een sport die in uh, Kirgizje wordt, uh, wordt beoefend, in Centraal-Aziatische landen. En dat is een hele ruige sport, waarbij mensen te paard uh, geitenlijk uh, proberen. ...te versjouwen, dan wordt gemept, geknokt, geslagen enzovoort... ...tot het, net zolang dat het lijk in het doel van de tegenstander ligt. Het is uh, heel merkwaardig. Het wordt qua ruigheid een beetje vergeleken met de arendjacht... ...een worstelpartij met stokken, botgooien of paardworstelen. Paardworstelen, heb je daar wel eens van gehoord? Dat is ook iets nieuws, komt ook uit, uit Azië. Dat ga ik volgende week aan. Wel dat. wel een paardenworst. Nee, nee, nou, misschien is dat het resultaat uiteindelijk. Ja, ja. <laughs> Na het worstelen. In Engeland hebben ze natuurlijk ook weer wat anders verzonnen voor de komende zomer. Dat heet het Coopers Hill Rolling and Wake. Dat is een historisch evenement dat zich afspeelt in Gloucestershire. Het principe is heel simpel. Je gaat op een berg staan en het is een steile berg. En je laat je als een kaars van de. Uh, een stuk kaas, geen kaars, maar als een stuk kaas van een berg uh, rollen. Je gaat over de, kop, over de kop, over de kop en over de kop. Wie het eerste beneden is, heeft, daarvan, uh, heeft dan uh, gewonnen. En dan is het altijd maar de vraag waar je uiteindelijk eindigt: of je ofwel in de pub eindigt of in het ziekenhuis. Je rent je dus echt uit de naad, je gaat voorover. Je kunt je voorstellen wat er gebeurt als je met een klerenvaart een berg naar beneden rolt. Je Dat ziet er wel eens beelden. Helemaal van. verkeerd. Ja. Oh, je hebt het wel eens gezien? Ja. ja. We hebben ook serieus nieuws, Jos. Ja, nou, oké, okay, dat is veel leuker. We hebben serieus nieuws, ja, maar dit is toch dit Ja, maar dan is toch moeten we deze rubriek weer, de dus weer even afsluiten. Ja, ja precies. Einde fret hier, Broek. Daar komt hij niet weer. De loting voor de achtste finales van de Europa League is geweest... met als leukste wedstrijd die daar uitkomt... AC Milan-Arsenal. Ik denk dat dat een hele leuke wedstrijd is. Ja, precies. Uh, duel dat er het meeste uitspringt. Uh, in 2012 speelden beide teams nog tegen elkaar in de achtste finales van de Champions League. Die Italianen wonnen thuis met 4-0. Arsenal maakte die nederlaag in eigen huis bijna goed. Verder, Lazio, Dynamo, Kiev. Leipzig, Zenit. Atletico Madrid, Lokomotief, Moskou. CSKA, Moskou, Olympique Lyon. Olympique Marseille tegen uh, Balbeo, uh, Bilbao. Sporting Lissabon, Victoria Pilsen En dan Borussia Dortmund tegen Red Bull Salzburg. Hey, het Nederlands elftal speelt in de aanloop naar de UEFA Nations League. Dat is die nieuwe competitie. Uh, nog twee extra oefenwedstrijden. De ploeg van bondscoach Ronald Koeman treft aan het einde van dit seizoen Slowakije en Italië. En dat gebeurt dan op 31 mei en 4 juni. Leuk. Dat hoop ik dan. Makkeri en Blom fluiten de halve finales van de knvb beker uh, Dat is AZ Twente, de Arbiter. Dat is dan uh, uh, Makkeri. Uh, mag de halve finale van aanstaande de Woensdag in goede banen leiden in Alkmaar. En Kevin Blom hanteert een dag later de fluit in de andere halve eindschrijd... tussen Feyenoord en Willem II in de Kuip. Juan José Lobato... Die, oh, die in december werd ontslagen bij Lotto Jumbo... door het ongeoorloofd gebruik van slaapmedicatie... heeft na langzoeken eindelijk een nieuwe ploeg gevonden. De Spanjaard gaat aan de slag bij de Italiaanse pro-continentale ploeg... Nippo Vini Fantini. En Lobato gebruikte vorig seizoen net als zijn ploeggenoten... overigens Antoine Tolhoek en Pascal Eekhorn zonder medeweten van de ploegleiding van Lotto Jumbo... een slaapmedicatie op een trainingskamp in Spanje. Rusland via Tsjechië naar de ijshockeyfinale. De Russische ijshockeyers mogen zich opmaken... voor de finale van de aanstaande zondag. Uh, Gagvrikov en Yusef maakten de goals. En in de allerlaatste minuut Kovalchuk. En die veroordelen dus Tsjechië... tot het spelen van de troostfinale. Michael van Gerwen, ze zijn nog steeds bezig... In de darters met de Premier League. Die genoot donderdagavond volop... van de eerste avond, Premier League-avond ooit in Duitsland en zag de afgeladen Mercedes-Benz Arena in Berlijn... als bevestiging van de toenemende populariteit van het darts. Ik heb veel in Duitsland gespeeld, maar dit is echt geweldig. Dit is te vergelijken met de O2 Arena in Londen. Zei de tweevoudig wereldkampioen na zijn overtuigende zegen op Daryl Gurney... Hij won met 7-2. We hadden het net al even over wielrennen. De bij Lotto ontslagen Lobato heeft onderdak gevonden. Twee maanden na zijn congé bij Lotto Jumbo vindt Juan José Lobato onderdak. De Spanjaard mag gaan fietsen voor Nipo Fantini, Waar onder andere de Italiaanse veteraan Cunego ook mee rijdt. De 29-jarige sprinter werd door zijn vorige werkgever verantwoordelijk gehouden voor zijn aandeel in een slaapmedicatieruil waarvoor Antoine Tolhoek en Pascal Eenkhoorn ook uh, geschorst zijn. Had jij dat er ook niet over net? <laughs> Verdediger Ruben Semedo van Villarreal... is door de Spaanse justitie aangeklaagd voor een poging tot moord, diefstal... en illegaal wapenbezit. Dat is lekker, hè? De 23-jarige voetballer zit voorlopig vast. De Portugees werd begin deze week opgepakt. Semedo zou samen met een paar anderen een man hebben bedreigd met een pistool... En de politie trof het vuurwapen in het huis van Semedo aan. Maar ja, wat zegt dan de manager van deze voetballer? Hij is opgelicht en hij heeft daar niet op de best mogelijke manier op gereageerd. Maar hij was zelf het slachtoffer. Ja, ja. We moeten toch hun voeten laten spreken, denk ik, hoor. Lijkt me ook, hè. Nederland zakt weer op de coëfficiëntielijst van de UEFA. Ze zijn gezakt naar plaats 14. En dat heeft te maken met het feit dat Victoria Pilsen doorstoten in de Europa League. En dan gaat Tsjechië, ons land, voorbij... Nederland zal het seizoen ook afsluiten als nummer 14... want er zijn geen landen die ons verder kunnen inhalen. De gevolgen zijn dat de landskampioen van 2018-2019... sowieso voorronde Champions League speelt... en dat ook de bekerwinnaar in dat jaar de voorrondes induikt voor de Europa League. Het Russisch Olympisch Comité heeft 15 miljoen dollar... dat is omgerekend zo'n 12 miljoen euro... betaald aan het Internationaal Olympisch Comité... voor de ontwikkeling van internationale antidopingprogramma's... Het is een van de voorwaarden voor Rusland... om weer geaccepteerd te worden door het IOC als Olympische land. Nou Dat is zo goed gelukt, want er zijn alweer twee Russen... vertrokken ja. bij de Spelen met ja. doping. Ja. Hatenboer zegt... je moet mezelf niet in Oranje praten. Hans Hatenboer staat vaak in de basis van Atalanta... en zijn naam wordt wel eens gelinkt aan Oranje. Maar de verdediger wil zichzelf niet het Nederlands elftal inpraten. Ik speel hier iedere week en verder is het aan de bondscoach. Vindt hij het goed genoeg, dan zou het mooi zijn. Zo niet, dan blijf ik mijn best doen. We zien het allemaal wel, ik wil niet zeggen dat ik daar hoor te staan, zegt hij tegen Fox Sport. Ja. Heb je het al over Van Ginkel en Luc de Jong gehad? Nee, want die Koku, uh, uh, de trainer hein, van PSV, die twijfelt nog of hij ze gaat opstellen. Hij beslist daar zaterdag over. En dat komt omdat Van Ginkel de laatste drie duels van PSV miste door een knieblessure Die hij al tijdens de, winter, tijdens de winterstop opliep. En euh, nou ja, de kans dat De Jong fit is voor de topper lijkt toch wel groot. Hij trainde woensdag niet mee omdat hij dinsdag een tik had gekregen. Maar goed, vandaag traint hij wel weer mee met de groep. Dus de verwachting is dat hij wel mee kan doen. Kijk jij wel eens naar Amerikaans basketbal? Nee. Oh, dat is zoiets geweldigs. Ja. Ja. Even ja. een berichtje daarover... Stephen Curry doet weer eens van zich spreken bij de Golden State Warriors. De sterspeler zet 44 punten op het scorebord... en draagt zo bij aan een 134-127 overwinning op Los Angeles Clippers. Kevin Durant doet met 24 punten ook een flinke duit in de zak van de NBA-kampioen... die in de Western Conference tweede blijft achter de Houston Rockets. Ik ga nog even naar wielrennen. Dat vind je heel leuk. Daar vind ik leuk. Het totale prijzengeld voor de komende editie van de Giro d'Italia... wordt met 10% verhoogd ten opzichte van vorig jaar. Um, de Giro-baas Mauro Vegni heeft dat woensdag besloten... na meerdere verzoeken van de internationale rennersvakbond CPA. Wat blijkt, het is niet precies bekend... wat het totale prijzengeld bij de Giro dit jaar bedraagt. Maar naar verluidt was er vorig jaar... Toen Tom Dumoulin de Giro won, in totaal 1,4 miljoen euro beschikbaar voor de renners. Nou, dat is dan met 10% verhoogd. Dus uh, Jij ja. had het straks over de dopinggevallen van de Russen die ja. nu uh, gepakt zijn in Pyongyang. Ja. Maar ze hebben ook de eerste gouden medaille binnengehaald. En dat is gebeurd door ja. Zagitova. Hij 15, pak... hè? Hey, 15 is die. Ja, maar ja. die pakt wel de Olympische titel bij het kunstrijden. Ja, leuk, hè? Ik kreeg uh, een score van 165,65 op de vrije kuur. En toen was dat al zeker van de medaille. Ja. En dat is al 15 jaar. 15 jaar, ja. Nee, maar... Kun jij ons verzetten nadoen, nou, of niet? <laughs> Ik vind het wel leuk hoor, dat hij dat doet altijd. Yeah. Ja, dat is wel top. Uh, ik uh, ben er zo'n beetje doorheen. Ik denk dat we toch weer eens uh, even de luisteraar moeten vervelen met een beetje leuke muziek, of niet, Charles? Yeah, ja, uh, sad Lisa uit from America. Lisa was very sad because she couldn't uh, congratulate Penny <laughs> on his birthday. She, she tried to phone him, but he uh, was constantly in uh, uh, occupied. Engage. Occupied on the phone. So, Lisa, because you are sad. Uh, I uh, found Yusuf and uh, Yusuf is no other than Cat Stevens and he sings about you <laughs> She hangs her head and cries in my shirt She must be hurt very badly. Tell me what's making you sadly. Open your door, don't hide in the dark. You're lost in the dark, you can trust me. Cause you know that's how it must be. Lisa, Lisa, sad Lisa, Lisa Her eyes like windows trickle in rain Upon her pain getting deeper Though my love wants to relieve her She walks alone from wall to wall, lost in a hall. She can't hear me, though I know she likes to be near me. Lisa, Lisa, sad Lisa, Lisa. Lisa. in a corner by the door There must be more I can tell her If she really wants me to help her I'll do what I can to show her the way And maybe one day I will free her Though I know no one Liza, Liza, sad Liza, Liza... Cat Stevens, sad Liza. Ja, speciaal. Ja, ja zeker. Ja. Maar je weet, Yusuf Islam he, heet hij eigenlijk. He? Ja, hij nou, hij heeft zeker. zich ooit uh, bekeerd. He, en, uh, maar hij begon inderdaad ooit als... Cat Stevens, de Britse zanger en songwriter. Morning is broken, hè? Morning is broken, oh, ja. ja. prachtig. Ja. Onze morning niet, hoor. Nee, He? wij zijn een uh, geheel verzorgde morning uh, dankzij de Olympische Spelen. Bijna 70, uh, Henny, die uh, Cat Stevens, Jouzoe. Toch jong, hè? Nog. <laughs> Henny, uh, start... ja, jij gaat nog even afsluiten met iets moois, hè? De nou ja, circuit iets moois run. Ik vind, het, ik vind het wel een geweldig uh, evenement altijd. Ja. Maar er wordt nu ingezet op een, nieuw, op een vernieuwd parcours. Hè? De halve marathon en de vijf kilometer zijn aangepast. Het parcours van de Zandvoort Run is voor de komende editie op zondag 25 maart deels vernieuwd. Bij twee onderdelen van het veelzijdige loopprogramma is een wijziging in de route aangebracht. Het gaat om de halve marathon en de vijf kilometer. Ja. Organisator Le Champion hoopt dat de deelnemers met de vernieuwingen een nog aantrekkelijker parcours te bieden. Het parcours van de populaire 12 kilometer, het hoofdonderdeel van het evenement, blijft ongewijzigd. Inschrijven voor alle afstanden is nog mogelijk tot en met 12 maart op www.zandvoortcircuitrun.nl Nog steeds vindt de start van alle onderdelen plaats vanuit de indrukwekkende pitstraat op het circuitspark Zandvoort. Voor de halve marathon, 21,1 kilometer, geldt dat er vervolgens een korter rondje op het circuit wordt gelopen in vergelijking tot vorig jaar. Daartegenover staan nu meer kilometers over het strand en door het prachtige duingebied achter Zandvoort. En dat is precies waar de badplaats juist ook zo bekend om staat. In combinatie met de eerste kilometers over het circuit en het slotstuk door het gezellige centrum van Zandvoort... staat de halve marathon garant voor meer dan genoeg uitdaging en afwisseling. Voor zowel de beginnende hardloper als de liefhebber van de middelbare afstand... staat er bij de runners World Zandvoort Circuit Run ook nog een vijf kilometer op het programma. Voor deze kortere afstand is er eveneens een wijziging in het parcours aangebracht. Na het startschot en de eerste scherpe bochten, wordt er dit jaar een kleine uitstap gemaakt buiten het circuit. Vanaf hier hebben de deelnemers een schitterend uitzicht over het duingebied en de Noordzee. Bij bocht 9 gaat het parcours weer terug, het racecircuit op om tenslotte voor de eretribune te finishen. Ja, en je had wat mij betreft niet het hele persbericht hoeven op te lezen. Waarom niet zo leuk? Nou, het is hartstikke leuk, maar het is een, wordt een beetje saai dan op een gegeven moment. Oh, dank je wel. <laughs> Manny, wat ga jij doen uh, dit weekend? Nou, Behalve ja, naar je kleinkinderen. Ik ga morgen een verhaal schrijven over uh, uh, Mikey van der Ban. Want die doet uh, uh, een, een, ja, een beweegprogramma hè, met, uh, met zijn club. Mm -hmm. En daar ga ik een verhaal maken voor, uh, voor het blad uh, 023. Uh, dan ga ik nog even naar HFC. Want er is, geloof ik, één wedstrijd morgen. Die wil ik wel even zien. Okay. En dan zondag, ja. Uh, uh, al dan niet naar tech. Al dan niet naar tech. Ja. Nou oké, okay. We dan moet je even, even afwachten. Uh, naar de afgang van uh, PSV op tv kijken. Ja. <lacht> ja, dat is, ja, dat is wel jouw ding. Ja. Charles, heb je nog leuke dingen staan uh, dit weekend? Nou ja, ik heb een familie De neven oh. en de nichten en zo, die komen dan allemaal wel. Je zegt het een beetje somber. Nou, ja, nou, nee, het is, echt, het is echt wel leuk. En er wordt vooral heerlijk gegeten. En oh. dat is, ja, dat is dat niet zo goed voor me natuurlijk. <lacht> Uh, maar goed, in ieder geval, uh, ik, ik vind het altijd heel gezellig en, uh, en uh, ja, je ziet elkaar maar één keer per jaar. Dat is wel jammer eigenlijk. Maar ja, in ieder geval niet op begrafenissen. Dus dat uh, dat, uh, want dat is, komt ook wel eens voor. Hè? Dat familie alleen maar tijdens een uitvaart van een. Uh Overleden familielid bij elkaar komt. Dat is gelukkig uh, dit weekend niet. Verder heb ik ook fotoopdrachten voor de gemeente Bloemendaal. Ik Kijk aan. Een aantal wijken moet ik vastleggen op de gevoelige plaat. Dus uh, het is mooi weer, dus ik. Uh, nou. nou, maar helemaal goed. Ja. Hartstikke leuk, Cheryl. Mooi. Kleed je jij, goed aan, want het wordt heel koud. En he, jij, jij Ron? Nee, ik heb, jongens, ik heb zo waar een weekend helemaal gewoon helemaal ja. lekker niks. Dus je uh, je we je nog gaan nog leuke ons. dingen doen met, uh, met het gezin, waarschijnlijk. Wat en, heb uh, jij nog voor ons, Jos? In het weekend, Nou, we hoeven. Sorry? Je zou dat toch doen? Is, jou, oh. Nou, oh. is jouw okay, woonbouw. We hey, hey, nee. nee. Ik, ja, ik ja, Oké, okay, geen idee. Goed, ja, oh, Henny. Ja, oh, oh, oh, oh. We zijn toch een. wat is het ook? Hij loopt weer. Ja, joh het oh, gaat allemaal niet zo snel, jongen. Maar dat jij om oh, jezelf oh, vraagt, Henny. Hoe is het mogelijk? Ik heb het alleen nog niet ja. gehoord. En Jos is jouw woonbot al ingevuld, hoor. Ja, Weg met die geschiedenis. Nooit in de laatste hey, ronde. Hij told you. Oh, oh, oh. Wat mooi. Hij had een laatste rondje van 2660. Waar hey. haal je het vandaan? Het is 2660. 26. 26. maar langzamer dan Lorentzen in die laatste ronde. Het is heel dubbel Dubbelgoud. Oké. Okay. Hartstikke mooi. Henny, dat was Henny. U hoorde Henny nog eventjes toe, die commentaar gaf hier terwijl we naar de TV zaten te kijken. We hebben ook al berichten gehoord dat mensen inderdaad naar de TV zaten te kijken, maar Henny als commentator op hebben gezet. Dus dat is ook mooi. En ik zou verder eigenlijk iedereen een ontzettend plezierig weekend willen wensen. Wie er op Wintersport gaat, doe voorzichtig. Ja, het wordt heel koud. Min 20 Jos, jij woont bij een woonboot Is je woonboot al ingevuld? Uh, nee, nog niet We liggen oh. nog heel rustig ja, Oké, okay, de sloot ligt vol maar ja. dat maakt niet, Of de sloot ligt dicht, maar dat maakt niet uit Oké, okay, maar je kan straks, straks vanaf steen. je terrasje kan je met de schaatsen zo uh, Ja, komen. volgende week hebben we de grote bijl nodig om, <laughs> om uh, um, uh, wakker te slaan, denk ik Want We sluiten af met een lekker muziekje, toch, uh, Charles? Gaan we doen! Mooi zo. Tot volgende week al. Tot volgende week al Hoi She says, just like Marie Antoinette, a building a remedy for Christopher Kennedy. And at a time, an invitation you can't take care of. on cigarettes, well versed in etiquette, extraordinarily nice. She's a killer, queen, got a teen, dynamite with a laser beam.